Tel Aviv, zegt hij. Zo is het leven, Steven. Ja. Ja. Welk leven? Dit leven? Het radioleven? Ja. Bij Goolse Groeven. Ja. Aflevering 104 al. Ja. 104. Het schiet op. En, ja. En, en we hebben iets speciaals vanavond. Ja. Want we hebben uh, twee gasten. Waarvan één uh, van. Een band? Ik ga ze zelf uh, niet introduceren, ze mogen zichzelf voorstellen. Dan mag jij beginnen. Ik ga je naam niet zeggen, anders doe ik het al. <laughs> Dat te wachten. Nee, ik uh, ben Gijs. Uh, ik speel in uh, de band The People's Pleasure Grounds. En uh, ik had uh, Steven en Dirk en Bart ook trouwens uh, laatst leren kennen en... Uh, toen hadden we het erover dat ze radio maakte en dat ze wel als artiest in. Uh, en toen dacht ik, oh dat is leuk om uh, misschien een keer te doen. We hebben net een nieuwe release uit en daar gaan we het vandaag over hebben. Ik, ik, ik wou net zeggen, ja wat kom je dan, uh, wat ja. je dan doen? Ja. <laughs> Praten over de nieuwe muziek, nieuwe ja. muziek, mooi. Dat, ja. en, en wie bent u? Op die andere microfoon. Wie bent ja. u? Ja, wie ben ik? Ja, ik ben Bart. En ik dacht eerst dat we een wereldmuziek gingen doen. <laughs> ik dacht dat dat eigenlijk de bedoeling was. Ja. Maar uh, ja, we zien wel uh, waar we terecht gaan komen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik, maar, volgens mij gaat dit genre. De, de, jij gaat helemaal mee in de flow vanavond, weet ik zeker. Oké, okay. eigenlijk. Ja. ja, ik ben benieuwd. We ja. gaan ons best doen. Ja. ja. Uh, en dan beginnen we volgens mij uh, bij jou, Gijs. Goed, we gaan natuurlijk de EP behandelen. Ja. Uh, daar gaan we allemaal vragen over stellen. Die wij netjes voorbereid hebben. Um, en we hebben je ook gevraagd om wat inspiratiemuziek, uh, ik weet niet of je bij de bandleden ook nog... Uh... Ja, ik heb even met, uh, met Jimmy, onze zanger, contact gehad, want die heeft ook al wel een paar keer lijstjes gemaakt, ook die we vanuit de band gedeeld hebben, Spotify playlist met uh, dingen die ons inspireren. En daar heb ik zelf nog wat dingen aan toegevoegd en uh, ik moet zeggen, ik kende ook niet alles even goed wat hij had, dus ik heb dingen een beetje doorgespit wat we allemaal hadden staan. En, uh, zelf wat dingen toegevoegd en meteen uh, we wel wat leuke muziek uh, bij elkaar. En zo. Maar je mag wel vrij uitspreken van Jimmy. Ja, ja. <laughs> ik heb uh, Carte Blanche vanavond. Ah, kijk. Broer, kijk eens aan. <laughs> zo, nou kom maar op dan. Een volwaardige takeover. Ja. Um, en dan te beginnen bij uh, jouw grootste, voor jou de grootste inspiratiebron volgens mij. Ja. En daar werd ik meteen ook wel heel blij van. Uh, Welke is dat? Allalaas, denk ik. Hè? Ja, ja, ja, cool. dat is, ja daar uh, ben ik wel heel erg fan van. Ja. En ik moet zeggen, ik, bij mij is het allemaal een beetje laat binnengekomen. Want ik ben, jij, jij had, jij vroeg mij laatst iets van: is dat dan uh, met optreden? Ik heb ze, even kijken, ja. vorig jaar of zo, pas voor het eerst live gezien. Oké. Okay. Dus, ik, dus ben, ben... ik heb dat 2014 heb ik dat nog helemaal gemist. En ik ben daar pas een paar jaar later, dat ik dacht, oh, bro, dit, dit is wat de band. Toen ben ik er eigenlijk pas, ja. Uh, yeah. Echt, echt ingekomen, zeg maar. En waar was dat dan, dat lijf optreden? Vorig jaar was in uh, Paradiso. Oké, okay, cool. Ja. Tenminste, lijkt me gaaf. Uh... Ja, dat was tof, ja. Waar komen die lui eigenlijk vandaan? Los Angeles, hè? Ja. ja. Oké, okay. ja, ben... Los Angeles. Ik moet Steven eigenlijk bedanken, want het is echt wel zo lekker, inderdaad. Het is echt zo heerlijk ontspannen, ja. Geleid door heerlijk. In ja, echt. heb ik jou die getipt ooit? Ja, ja okay. die plaat die je net liet zien. Ja, ja. Die, uh, die heb ik blind. Die, die, gekocht. Niemand, die ja. niemand kan zien. Een debuutplaat. Ja. Ja. Die heb ik gekocht of, op, uh, op, op basis van een uh, hoor televisie. Nee, we zijn niet op televisie. Nee, oh. dat doen we niet. Nee. Nee. Oh, die ja, precies niet. Uh, oh, de, die. Ik zal even ja. omschrijven, het is een soort. Nee, dat is, de, dat is niet de eerste. De niet de eerste. Nee, nee. nee dat is oh. de eerste. Nee. Oh. Maar goed, uh, die, die, die komt uit 2012, die plaat. Uh, uh, ik, die, ik heb die gekocht op basis van een half nummer. Toen dacht ik, ja, dit moet hele plaat moet hebben. Maar wat ook nog wel bijzonder is, je hebt. Uh, nog, want we gaan nou zo meteen Long Journey luisteren. van ja. een, een debuutplaat uh, van Alalaas. Ja. En je hebt het origineel daarvan meegenomen. Ja, ik kwam er dus laatst ook pas achter dat dat een cover is. Maar ja, ik, wat mij betreft. heeft Alalaas het origineel wel overtroffen. Die, ja. ja, dat is zo'n. Die, die vibe is zo goed en zo'n goede groove. En, uh, maar die cover is ook heel vet. En gewoon cool dat zij, ja, zij waren dus gewoon zwaar fan van al die. Obscure 60s uh, muziek. Ja. Daar hebben ze elkaar volgens mij ook in gevonden in die, uh, die plaatzaak in Los Angeles naar Music of zo. Die oh, die, maar. die gigant. Oh, dat is een hele grote. Ja. Uh, ja. Ja, ja. En daar kwamen ze allemaal of zo. Ja, Ik weet dat we vooral niet op zien. Maar dat, daar kennen ze elkaar van. En misschien een van hun werkte daar of zo. Je weet dat misschien, want je had dat ook. Uh... Uh, nee, dat wist ik niet. Maar dat dacht ik dat je, ja, nou goed, daar kennen ze elkaar van. En toen zijn ze dacht van oh, vet nou, we gaan ook muziek maken of zo. En toen zijn ze samen en toen, ja, die, die, die debuutplaat is zo. Wat Jij zegt één nummer gehoord ja, en dan ja. ben je meteen vertrokken, uh, zeg maar. Nou, ik laat eerst een stukje van Roots horen. Uh, dat is echt jaren zestig. Uh, zul je ook al horen. Ja. Niet al te best gezongen. Ik heb vandaag het hele nummer geluisterd. Ja. Oeh, die zit er af en toe naast. Maar dat maakt niet uit. Uh, klein stukje daarvan en dan uh, ja. de uh, yes. cover. Yes. Dat waren de Allalaat. Yes. Ja, met het nummer uh, Long Journey. Eerst, uh, eerst, nog een, eerst nog een klein stukje van de Roots en daarna van de Allalaat. Ja. Uh, ja. Dus klopt wel wat je zei, dat, uh, de, dat ze de, de cover overstijgen. Ja. ja. Maar ik zat niet ja, op te letten, de roots, de roots, de Roots van zeg maar Black Thought, de Roots, <kwijnt> maar ik vermoed een andere. Ja, een andere nee, Roots. Ik, dacht, ja, ik zat niet op te letten, sorry. Ja. Heb jij meer van, ze, van hun gevonden, Steven? Want je had ze vandaag naar geluisterd toch? of er was een verzamelaar. Nee, waar het dat opstond, is die verzamelaar of? waar dit nummer van, uh, vandaan komt, ja. Fort Worth Teen Scene, Volume 3. Okay. Uh, dat is een 60s verzamel. Ja, die is wel de moeite waard om helemaal naar ja, te luisteren. Ja. Maar dit kan goed zo'n band zijn die één single hebben opgenomen ergens in een van de aftans studio. Ja. En <laughs> gewoon helemaal niet. Ja, dat en dan wel... waarschijnlijk de B-kant, want de A-kantjes ja. waren te veel, veel te veel ingestudeerd. Ja. Hebben wij geleerd van, uh, van no onze Norbert, hè, Dirk. Uh, dat vooral de B-kantjes eigenlijk het betere werk waren. Ja. Die moesten ze in de studio nog even... Oh, we moeten nog een B-kantje. Ja, dat het ja, ja, ja. Dat tweede nummer was dan vaak veel lekkerder, uh, mm. rauwer, sneller. Een beetje, ja, dat ja. hebben wij volgens mij afgelopen weekend niet ervaren. Wat? B-kantjes? Ja, nou, <laughs> wij vonden de A-kant uiteindelijk beter op de camping. Dan de B-kant. Oh, je oh de B ja toen we je ja, ja, singeltjes gingen singeltjes te draaien. Te draaien, ja? draaien ja? Ja. ja, dat ligt eraan. Ja, ik, die van Brainbox die jij had. Yeah. Ja, Ja, Dark Rose en... Ja, uh, ja dan kom ik het niet op. Summertime was, Summertime, e, ja. was A en, en Dark Rose was B. Ja, ja dan ga ik voor B. Ja, ik oh, was het ja, toch ja. dus B? Ja, was ja, B. Ja, ja, ja, Brainbox, B, ja. alliteratie, ja, ja. B, hey. Brainbox, Terug naar de show. <laughs> <laughs> Concentratie. Concentratie, oh nee. <clears throat> Net op alliteratie. Ja. Black marble. Selection. Ah, dat ja, is maar ja. één b Sorry. <laughs> ja, nou, want Gijs, uh, daar moeten we het dan ook over hebben, natuurlijk. Uh, ja. uh, ik weet niet, was dit jouw eerste band, uiteindelijk, of niet? Nee, ik heb eerst. Ja, ik heb vroeger nog muziek gemaakt met. Dat is echt heel lang geleden. Toen hebben we nog meer in de kunstbende gedaan. Met mijn broertje en met een vriend van ons. Maar dat was echt gewoon een soort tienerpunk. Ik ging helemaal nergens over eigenlijk. Maar daar hadden we toen wel mee. Oh, ik vergeet erin. Pingpongpoëzie. Precies. En ik heb nog een tijdje in een jazzbandje gezeten. Ook met mijn vader was ook heel leuk om te doen. En toen inderdaad pingpongpoëzie. En toen ben ik eigenlijk serieus een beetje met zo wat meer optreden. En toen op een gegeven moment bij Black Marble gaan spelen inderdaad. En dat is later... Uh, zijn we dan een beetje smallbreed? Nou, dan ga je al te ver, hè? Oh. Of mag je, daar, mag je daar al vertellen? Oh! Yes. Ja, ho! Oh, rewind! Nee. <laughs> Volg het script terecht. Nee. Nee, oh ja, de, de, ja. Deze band staat wel echt toegedicht aan Tilburg, de Black marble scene Ja, zeker. Ja, die, die gasten hebben op een gegeven moment ja, ook gewoon gedacht van. Die, Schijnbaar, ze luisterden heel veel skateboardvideo's, waar allemaal skateboarders En daar zat altijd hele goede, ja, heel veel van die hele onbekende 60s tunes zaten daar allemaal in. En zelfs iets van vet, dat willen we ook maken. Man. Maar ze konden eigenlijk geen van allen echt heel goed spelen. Maar dat was ook juist, denk ik, echt de kracht. Die zijn echt begonnen. En ja, volgens mij, de eerste repetitie was de drummer, was nog de zanger. En iemand anders dacht, ik ga dan wel drummen of zo. En uiteindelijk binnen, ja, zo was er ontstaan de leukste projecten. Zo. Ja, echt, echt goed. En Lijkt daardoor ook uit, zeg maar, dat je niet alles kan. Kan je ook doen met wat je wel kan of zo. En daar heeft echt, hebben ze echt heel goed, uh, goed gedaan. Toen was ik er dus nog helemaal niet bij betrokken. Hè. En op een gegeven moment is de zanger uit de band. En toen zijn er nog wat wisselingen geweest. En toen ben ik daar nog een tijdje bij gaan drummen. Ja, je staat in, uh, dus bij een crowdfunding uit 2017 te boeken als uh, uh, onze redder in nood. Oh ja. Uh, bij het opvullen van het uh, ja. gat wat de drummer daarvoor achtergelaten had. Ja. Uh, en met de Black Marble Selection hebben jullie geen, uh, heb jij geen werk mee uitgebracht? Nee. En daar komen we dan straks wel op, Dirk. Zullen we dat doen? Ja, ja anders dan, dan, dan lopen we uit de pas. Hè? Ja, juist. Nou, okay. dat, gaat, dat kan niet. Uh, van het eerste album van de Black Marble Selection. Uh, ze hebben er uiteindelijk twee uitgebracht. Uh, het eerste album, Peace of Mind, nummer Under Her Spell van de Black Marble Selection. Hé, staat uh, hey, mijn microfoon wel open? Ja, ik hoor jou wel. Hè? Ja? Ja. Oh, ik hoor mezelf niet. Hmm. Dan, moet ik, dan doe ik het wel even zonder koptelefoon. Maar dat was de Black Marble Selection. Heerlijk. Met Ander uh, Her Spell van uh, album Peace of Mind 2015. Ja. Ja, en uh, Jimmy, onze zanger nu, van de, de band waar ik, dus, waar, we, waar ik hier vanavond voor ben, die zat in Black Marble Selection en Malenzi, onze oude bassist inmiddels. Ook. Hm. Dus het is, ja, komt ook wel mee van dezelfde. Ja. ja, precies. Want die sound heeft wel doorgewerkt. Ja, zeker. Ik, hè? Ja. Dat mag je denk ik wel zeggen. Ja, zeker wel. Ja. Ja, en dan komen we bij de band waar we het net nog niet over van je. Oh, je ja, uh, niet. Ja, nee. ja. Want uit de Black Marble selection kwamen jullie tot een iets minder fuzzy. Ja schurende sound. Ja, <laughs> wat meer ja, toen hadden we denk ik wat meer naar, of tenminste zij, want zij waren eigenlijk al die, die tweede plaat van Black Marble Selection, tweede album zeg maar, Ze hadden eerst volgens mij e hun eerste ding was een EP, toen een debuutalbum en toen uh, een uh, tweede plaat. En die tweede plaat was eigenlijk ook al meer een beetje, ook wel zonder weer de zanger die er uh, in het begin bij zat, die was al wat meer richting een beetje psych pop eigenlijk meer zeg maar. En daar zijn we met Small Read eigenlijk mee, uh, mee verder gegaan nu op doelt. Maar die band leeft nog, Smallbreed? Nee, nee. Helaas. Ten nee. gronde gegaan. Ja, dat is, op een gegeven moment kwamen we er gewoon ook niet meer uit met wat je dan precies voor muziek wil maken. En dan, ja, het is heel makkelijk om een band te beginnen, maar om het echt jarenlang allemaal aan elkaar te houden en vol te houden, dat is toch soms wel... Uh... Andere koek. Ja, en het is uiteindelijk, als je daar dan mee stopt of zo, dan maak je ook weer ruimte voor andere dingen, waardoor je weer juist... Ja, die andere gasten zijn nu ook allemaal weer andere dingen aan het doen die ook weer heel vet zijn. Dus dan uiteindelijk komt dat dan ook allemaal weer op spootje terecht of zo. Dus dat is ook alleen maar goed, denk ik. Ik denk dat we gewoon even gaan luisteren naar de Small Breed. Um, even kijken. Het nummer wat wij willen ten gehoor brengen is Remember a Dream van album Remember a Dream uit 2021, de Small Breed. Thank you. night time You're sitting on the back of De uh, small breed met yes. uh, re re pardon, reset. Remember a dream. Yes. Ja, jij zei net, ik vind het raar om het terug te horen. Of ja, het is lang geleden dat ik het terughoor. Dat zei je Maar nou, ja, Steven was het dan wel met me eens. Hij heeft ook in de band gespeeld om naar je eigen muziek terug te gaan luisteren. Is meestal bij mij in ieder geval niet mijn grootste hobby. Oké, <laughs> uh, oké. Okay, nee. Okay. Nee, nee, ik ben te, te kritisch dan. Dus dan denk ik, ah, oh, dit hadden we anders moeten ja, doen. Ja, ik ook wel. En ook dan denk ik, oh ja, dat. Net te snel. Ik zat als drummer zit ik helemaal zo van, oh, als we het nou net iets trager hadden, dan was het lekker er, eruit gekomen of zo. Ik dus, uh, ja, Mo moet wel zeggen, die, uh, die bandje van mij is niet de plaat uitgebracht, uh, terecht. En terecht ja. wel, dus dat is uh, ook ja. een verschil. Ja, oké. Okay. Ja. Hey, we zijn, nou zijn we eigenlijk chronologisch aangekomen bij uh, de, de, de, ja, het gebeuren van vanavond. We zijn bij de People's Pleasure Ground aangekomen. Ja. Uh, ja, en dan gaan we het met name hebben over jullie nieuwe werk. Ja. Um, wat ik eigenlijk wel grappig vond, en wat ik eigenlijk helemaal niet wist... Het, uh, het is natuurlijk nieuw werk, maar hebt, jullie brengen dit uit op uh, VHS. Ja, dat was wel grappig. <lacht> wat ja, is dit? Een cassette. Ja, <lacht> ja we hebben het... Uh, even kijken. Uh, want het is een, ja, een live sessie die we dus gewoon in de studio hebben opgenomen helemaal. Allemaal in één keer. En uh, we hebben dat ook gefilmd. Gewoon met het idee van, oh, dan kunnen we daar, weet ik het, uh, als promo of als dingen. En toen <laughs> zei Jimmy van, oh, ik ga daar vs banden voor maken. Die kunnen we dan bij de merch mooi verkopen. En dan ziet er ook mooi uit. Zo'n grote, grote knol uh, op de... <laughs> ja. En uh, toen heeft hij, ja, dat is ook wel mooi, heeft een, een James Bond verzamelbox gekocht. Het is echt zo'n hele oude, echt zo'n doos met een heel mooie opdruk en zo. En die heeft hij al die banden van James Bond heeft hij allemaal... Overgespoeld met onze, <laughs> onze video. Want die heeft dus gewoon nog een VHS-recorder. Ja, die heeft hij volgens mij gekocht of ergens van iemand geleend of zo. Ja, de, mm -hmm. ja die kun je even gratis wat, ergens krijgen. Ja, ja daarom. Ja. Even wat tijd in gestoken. En ja, het is wel gewoon. Die kunnen we het meer. Ja, ik, ik weet niet of echt heel veel mensen daar gaan kopen. Maar. Het is wel leuk. Uh... Ja, dachten ze van A-tracks en bandjes ook. Dus daarom. Dat, dat, dat wordt ook allemaal weer Nou, gepocht. de cassette is mega. Hè? Ja, cassette is Ja, ja daarom. Een uh... cassette hebben we bij onze EP, onze eerste EP, hebben we dat ook gedaan via Ajan uh, Spies, die bij de Kick uh, gitarist is ook. Oh. En uh, die heeft een cassette-labeltje. Oké. Okay omdat ah. hij ooit, volgens mij vroeger altijd van zijn oom kreeg, die volgens mij uh, een cassettebandje met allemaal surfmuziek van die onbekende. En dat vond hij zo vet. Hij uiteindelijk... had het labeltje, ik zag het wel Ja, Harry Records. Harry ja, Records wel. Ja, volgens mij heet zijn oom dus ook Harry, zoiets is daar verhaal. Maar maar, Oma Harry. Rackers. Dus nu hadden wij we hem weer benaderd van: hey, kunnen we die live sessie bij jou op cassette uitbrengen? En uh, ja, dat komt. Dus dat is heel tof. kunnen we. Maar cassette was deze cassette, maar de VAS is in eigen beheer. Die is in eigen beheer, ja. <laughs> <laughs> ja, mijn ouders, <laughs> bond. mijn ouders hebben nog uh, VAS-spelers. Ja, ook. Hoor. Ik heb hem nog liggen. Die heb jij ook nog? Op school. Ko komt weer helemaal terug, wacht maar. Ja, ja. dat erop. <laughs> hey, en dit was opgenomen in uh, de Volver Studio. Ja. Uh, of is het Volver? Uh, Volver. <laughs> nee, <laughs> dat klinkt wel mooi, Volver. Ja, ja, dat denk ik ook. wel. Ja. Maar, ja. Dus, uh, de Tilburg. Ja. ja, dat is een. Uh, we hebben daar afgelopen jaar ook een single opgenomen. En dat is eigenlijk een opleiding voor mensen die muziek produceren... of muziekproductie studeren... of uh, geluidstechnici om tijdens shows te mixen, zeg maar. Dus gewoon okay. live muziek mixen. En uh, we hebben daar toen die single opgenomen. En dat was eigenlijk dat was een hele fijne samenwerking met Francis... die daar toen, uh, zeg maar de, ja, de leraar eigenlijk... en dan een paar van die jonge gasten erbij... Die, uh, die gingen leren hoe ze een band moesten opnemen en zo. Dus het, ja, dan duurde het allemaal wel wat langer. Maar uiteindelijk hebben we daar echt een hele tof single aan overgehouden. En waar zit dat dan ergens? Dat zit in de... Even denken, hoe heet die straat? Ja, aan de ringbaan Oost. En dan eigenlijk... Uh, als je in, vlak achter dolfijn bij het bowlingbaan ergens Oh ja, uh, oh, ook aan, tegen het water aan. Zo. Ja, nee, niet aan het kanaal, maar haaks op het kanaal. Okay. Hé, uh, hey, dat staat vlak bij mij in de buurt. Want uh, Oost, dat is echt Oost, maar de dolfijn is eigenlijk... Bijna Noord. Hoor. Ja, klopt. Ja. Ja, het, zit, ja, het zit in uh, Ringman Oost. Ringman -Oost maar. in Tilburg Noord. <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> Achter de <laughs> Niet alles is bij jou in de buurt. Hè? <laughs> <laughs> dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. hè <laughs> ja. alle, alle wegen leiden naar jouw voortuin. <laughs> maar die hebben, echt, ja, die hebben gewoon een super mooie en uitgebreide studio. En uh, we merkten tijdens het opnemen van die single... Dat, uh, dat Francis ook onze sound best wel goed snapte. En zo dus we hadden, en toen vroegen ze van... wil je niet een keer een live sessie doen? En dan, ja, dan treed je gewoon op in die studio. En dan heb je ook publiek erbij. En dat hebben we dus ook allemaal gefilmd. Ze is echt een hele leuke een beetje huiskamer setting gebouwd. En die kun je ook op, uh, op YouTube gewoon zien, die uh, video. En uh, dat was, ja, dat was eigenlijk, we hadden al zoiets van, oh, misschien als dit gewoon goed wordt, dan, dan kunnen we het best wel uitbrengen. En nou ja we waren eigenlijk wel tevreden mee. dus uh, We hebben een aantal nummers die we dus al eerder op EP hadden uitgebracht. Uh, en ik geloof twee, op mijn hoofd, twee nieuwe die we nog niet al, eerder hadden uitgebracht. Dus, uh... Ja, want dat, dat vroeg ik mezelf inderdaad af, van, is dit dan, ja, laten we zeggen, kun je dit zien als iets, als een nieuwe plaat of is het meer gewoon... Nee, het is meer een, een ja. ja, ik weet niet goed hoe je dat moet zetten. Het is ook meer een EP, denk ik, eigenlijk, want het is, ja... Zeven eigenlijk... nummers, er ja, zijn daarom... bands die dit dan al uh, wel over een album durven te hebben. Ja, goed, wij, zo, zo zien wij het niet echt. Het is meer gewoon dat we zoiets hadden van, we hebben dit nu en... Ja, daarom hebben we het ook niet op vinyl, niet heel erg uh, super uitgebreid oh, allemaal, yeah, yeah. Uh, weet je. Uiteindelijk is de bedoeling dat we volgend jaar een, een debuutalbum, uh, daar zijn we nu mee bezig om uh, muziek te schrijven zeg maar voor een debuutalbum. Okay. En dat ja, ik hoop dat dat volgend jaar uh, ergens in ieder geval heel net opgenomen kan zijn en dat het dan uit is, maar daar willen we dan wel echt wat... Ja, wat uh, wat groter aanpakken, zeg maar. Maar wat nu zoiets van, ja, we hebben dit en het is vet, we zijn er blij mee, dus uh, waarom niet? Weet je, je mag wat? altijd met een primeur langskomen. Ja. <laughs> ja, ik denk. Hij regelt het al even hier. Bjorn, als je ja. luistert, deze is voor ons. <laughs> uh, is, uh, maar <laughs> laten we dat dan maar een uh, off-air uh, rekenen met Bjorn, toch? Ja, ja. Bjorn van Kink. Oh ja. Ja, die had alle primeurs bij ons weg. Oh uh, ja, dan wow. hadden jullie laatst nog een leuke ontmoeting. Ja, nee, ja, ja, ja dat ja. was heerlijk. Ja. <laughs> Lekker battelen. Maar laten we denken... Ja, we gaan gewoon even naar de eerste twee nummers van uh, de EP luisteren. Zeven in totaal. Uh, The Return of Calmaty Jane. Live opgenomen in de Volver Studio in Tilburg. was het uh, tweede nummer Another State of Mind en daarvoor hoorden wij The Return of Calamity Jane. Yes. Beide van uh, de was het? Live 24, hoe moet ik dit uitspreken? Ik denk zo dat je zegt, heet die groep ook what? alweer? <laughs> nee, ik weet wel. The ik weet dat het People's Pleasure Ground is, maar wat staat hier? Hey, oh, Volver we, Live 24 Session. Het, dat staat Think er het... Live 24 staat er. Oh. Ja. Live 24 live. Wat is het nou? Heb je dat zelf getypt, of? Uh, nee, ik niet. Mm. Mm. Ja. Wat me opviel. Mm. <laughs> de naam van de band staat niet op de hoes. Ja, is dat? Ja, bij, de, bij de Spotify dingen? Waar, waar, uh, ja. Ik heb daar nog naar gekeken. Maar Spotify, ja. En ook de, dat artwork wat je doorstuurde. Oh, Dan heb ik misschien alleen die... Op de cassette staat het wel namelijk. Okay. En op de VHS uiteraard ook, want daar heb je genoeg plek op. Maar ik, dan heb ik, misschien, ja, ik heb denk ik dan een, uh, uh, een post voor Insta of zo naar jou doorgestuurd. Ah, oké. Okay. Ah. Ik, ik vroeg me af wat eventueel de, wat de reden daarvoor was. Het ja, Was gewoon ik dus nou een niet foutje dus. Het verkeerde logo stuur. Ja, zoiets. <laughs> ja, ja. Ja. Ik had het er zelf bij getypt. Oh, ja. Ja. Ja. Jij, jij, was al helemaal, jij was in gedachten al helemaal aan het ratelen. Ja. Er zit iets achter? Misschien ja. <laughs> moeten we hem achter voren draaien. <laughs> <Ja>. <laughs> en ik krijg je een verborgen boodschap. Toch? Ja, exact. Ja. Uh, uh, was dat er nog een verhaal achter uh, de nummers? Of ja, de, we hebben... eentje wel, hè? Ja. Nou ja, die, die Another State of Mind, de tweede, die hadden we eigenlijk op onze EP al staan. Die hebben we in, ik denk, 2022 of 2023 al opgenomen. Ehm... Um, en die, dat eerste nummer was uh, Return of Calamity Jane. Dus, ja, we hadden het net al heel even hier over, buiten de, buiten de microfoon om. Ja, ik maar begon de, al te raaskallen over ja, Lucky Luke, hè? Ja. <laughs> ja, het is een, een vrouwelijke, vrouwelijke cowboy, zeg maar. Echt uit de Hij is uit een cowgirl, toch? Of ja, niet? eigenlijk wel. Oh. Ja, ja. Maar ze het, ja, het was uh, schijnbaar heel erg uh, ruig. En uh, ook ja, naar, naar het schijn. Maar ja, dat zijn allemaal verhalen natuurlijk. Heeft ze nog cowboyverhalen? zijn. Uh, nog een relatie gehad met een of andere hele grote crimineel die allemaal treinen overviel en weet ik het allemaal. Dus, maar wel, ja, dat vonden we wel bij dit nummer passen, zeg maar. Omdat het ook inderdaad, wat Steven net al zei, een beetje een, een cowboy-gehalte uh, ja, ja. heeft het wel. Western sound. Oh, sorry, ja. Western sound. Dat klinkt beter. Ja. Ja. cowboy gaat. Ja. <laughs> ja. ja. Dat kan je ook anders uitleggen. <laughs> ja, en die nummers, hè, die, want dat vroeg ik me eigenlijk af, want ja. die Jimmy, die naam komt dan heel vaak terug. Ja. Is hij dan de great mastermind en jullie doen braaf wat hij zegt? Of, ja, uh, of bij de EP anders. was dat eigenlijk wel, want hoe dat eigenlijk een beetje is gegaan. Hij had gewoon allemaal nummers en je had hij op een gegeven moment allemaal aan Malenzi laten horen. Allemaal demo's via GarageBand, echt, uh, en die had hij aan Malenzi toen onze bassist nog uh, laten horen. En die zei van, ja Jim, je moet er iets mee doen man, dit is zo vet. En, en toen is dat een beetje gaan rollen en toen hebben ze mij erbij gevraagd om te gaan drummen. En toen hebben we dat met een uh, vriend van ons ergens echt in een blokhut. Met, met een paar uh, ja, dingen die, we, die, die die vriend van ons die kon, had dan wel eens wat opgenomen. Die had net een, een programma op zijn computer geïnstalleerd. Die zei, ja dat, dat kunnen we wel. Dus we hebben, zijn helemaal zonder verwachtingen. hebben we gewoon een week lang in een of andere blokhut gezeten en hebben die muziek opgenomen. He, dus dat was wel echt Jimmy's, uh, Jimmy's in hoofd. Maar uh, daarna zijn we dus meer muziek gaan maken. We hebben meer, want die EP staan maar even kijken: vier nummers op. Uh, en we spelen nu, als we live spelen, veel meer nummers. Dus we, we hebben daarna wel muziek gemaakt waar we ook meer met, als band zeg maar, uh, bij betrokken waren. Maar is wel uh, vaak degene die met het opzetje komt. Of, uh, ja, die, we hebben ook wel zoiets, die moeten we ook soms een beetje zijn gang laten gaan. Want er komen allemaal goede dingen uit. Dus. <lacht> Ja, ik vind dat hij daar heel goed kan en uh, dat, uh, ja. nu, nu zoeken we wel ook een beetje naar manieren om het uh, wat meer als band te doen. Maar ja goed, als, bij mij als drummer, ja, bijvoorbeeld, ik zoek wel eens mee naar zanglijntjes of dan zijn we nu een beetje met die nieuwe muziek die we nu aan het schrijven zijn. Maar de, de, de catchy dingetjes, daar is Jimmy gewoon heel goed in en dat, uh, ja, die pakken we daar vaak wel. Ja, lekker toch? ja, ja. Dan nog even terug naar uh, uh, waar jullie de muziek vandaan gehaald hebben. Uh, Je had ook nog de Night Beats meegenomen. Ja, klopt. Dat is uh, de volgende. Heel een um, fijn bandje. Ja, een hele toffe band. Die, uh, ja, die zijn ook al volgens mij van. Ja, we hadden het net heel even over die, die, die Psych Wave van te, vanaf 2012 toen Allalaas met die plaat kwam. En, uh, Tempels kwam toen met hun uh, eerste platen. Volgens mij The in Palen, Inner Speaker kwam toen ook net. Dus toen was er ineens heel veel ruimte voor die muziek of zo. Er waren Sixties Revival. Ja. Of, uh, ik ben daar heel blij van. Ik denk dat Nai ook rond die tijd al wel begonnen is. Want die eerste muziek van hun is ook al heel oud. Um, ja, ook rond die tijd volgens Toch? mij. Toch? Ja, ja, daarom. En dat was echt... Ja, toen is er... Ik luister nu nog steeds heel... De me meeste muziek die ik luister, komt eigenlijk <laughs> ook uit die tijd. Zeg maar. maar dit is wel een uh, vrij recente uh, opname van... Uh, maar de ene laatste plaat van Night Beach. Um, Old Law RB. Ja. Ja. ja 2021. Hele, ik vind dit een heel cool. Uh, ik heb ze voor, of, kijk, twee jaar geleden op uh, Missy Fields Festival gezien. Of drie jaar geleden al. Ja, en dit nummer is voor mij echt... Uh, en er is een, een levitation sessie van hun ook. Dat ze in de, in de woestijn staan. In de Mojave Desert. Echt ja, de vetste setting ooit die je kan voorstellen. Weet je wel. En dan die gasten zijn ook echt gewoon helemaal... Ja, het ziet er mega goed uit. En uh, die, uh, die versie vind ik eigenlijk misschien nog wel cooler dan de, dan de studioversie. Alleen die kon ik, uh, Spotify kon ik die niet vinden op de een of andere manier. Dus, hm. Maar deze is ook, ja, ook mega goed. Dus uh, heel tof nummer. Nou, laten we gaan luisteren naar uh, Never Look Back van The Night Beats. Dus even af. Nou ja, we hadden het er net al over Ghost Woman met het nummer Along. En Gijs en ik vinden dit helemaal fantastisch. Ja. Omdat hij er gewoon zo lekker in geleidt. Het lijkt allemaal precies te kloppen. En sommige mensen denken er allemaal zo. Maar wij vonden het een heel fijn. Waarom <laughs> <laughs> begin je nou te lachen, Dirk? <laughs> nee, niks. Nee, nee, ik, nee uh, ik heb gewoon een beetje last van mijn keel. Deze, deze plaats zat onterecht nog niet in mijn kast. Wat een plaats Absoluut, bij mij hetzelfde man. verhaal. Dus die, We kunnen hem vanavond, Steven, even aftikken samen. Zullen we hem even bestellen? Ja, lijkt me een fijn moment. Zullen we hem even te doen? Nee, en nou, dan ga ik nou, misschien wel even meedoen hier. Oh, okay. ik ken hem ook nog niet. Het dus, is uh, zo'n trio verzendkosten, hè? hè? Ja, daarom. Ja, ja. Een triootje live op de radio. Hé, hey. ik ja. kan me niet voorstellen... Twee, drie gaatjes. Ik kan me niet voorstellen dat je hier nu nog aan kunt komen. Want die is uit 2022. Ja, nou, misschien ja, hebben we het Ja, Ja, dat is gewoon af... De letter, die, die is nog wel echt populair. Maar goed, We hadden het net over een interessante anekdote. Naar aanleiding van dit album. Ja, ik ben heel benieuwd, want die ken ik dus nog niet. Je dacht nou, van wel. Ja. Ik ontmoette een van mijn hele goede vrienden Freek. En, ja. uh, hij zit inmiddels ook in een, in een groep, de Vlaamse Primitieven. En uh, ik was in naar turnhout gegaan en ik, ik dacht ik moet hem zien. Weet je wel, ik wil dat nieuwe project van hem zien. Hmm. En ik wist dat hij een vriendin had, genaamd Ille. En dat is de huidige drumster van Ghost Woman Kijk. En uh, hij heeft mij vrij uitgebreid verteld hoe dat allemaal in elkaar zat. Maar om het heel kort te houden. <laughs> de meneer Ivan Yushenko ja. vond Ille ook wel interessant. Tijdens een optreden waar uh, zij waren kijken, dus Freek en Ille. En uh, chansen hier, chansen daar. En ondertussen zeg maar, ging dat zo een beetje achter schermen verder. Freek had inmiddels een huisje geregeld voor hem en Ille. En daar lagen niet Ille en Freek, maar... Meneer Rieven en Ille, samen in het nieuw gekochte bedje van de Ikea waar Freek nog geen minuut in gelegen had, waren zij er al de nieuwe riffjes en drumsessies aan het overleggen. Ja. Op, op een bepaald ritme. Ja. Ja. Ja. Ja. Dit kan dus allemaal gewoon zo live op de radio. In eh, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in andere woorden, in andere woorden uh, ja, ik voelde me een beetje schuldig altijd als ik ghostwoman luister of luisterde. Ja. Hmm. Maar desalniettemin, uh, life goes on. en uh, ja, het heerlijk nummer. Het is gewoon te goed om niet te luisteren. Exact. Dat is zeker waar. Ja. Ja. Maar weet jij wanneer dat dan was? Want wat, heeft, zij die, die eerste, <laughs> heeft zij die eerste plaat ook ingedrumd? Of Absoluut niet. Nee, nee. Dus zij is pas in het derde album ja, uh, precies. aangeschoven. Ja. En toen heeft het een totaal andere koers genomen. Ja. En ik denk dat jij en ik meer in die eerste ja, uh, vibe zitten. Zeker, ja. En toen zij erbij is gekomen, is het ja, een hele andere weg opgegaan. Ja. En uh, ja goed, uh, sommige... <laughs> So, maakt het voor mij heel lastig om daar überhaupt nog naar te luisteren. Dus ik, ik, ik merkte wel bij mezelf dat ik het echt moeilijk vond om er überhaupt nog naar te luisteren. Door dat vreek. ja die mag ik gewoon heel graag. Ja. Maar ik vond het wel een heel bijzonder verhaal. Hm. En hij was ook echt uh, wel van verslag, van maar uh, ja, zij gaan toch wel lekker met z'n tweetjes, Ille en... Uh, ja, maar ook echt met z'n tweeën. Ja, ze ja. treden ook met z'n ja. tweeën op. En ja. Ik heb ze namelijk een paar jaar geleden ook op Missy Fields gezien. Toen waren ze met z'n drieën, hadden ze nog een bassist bij. Ja, ik weet ook niet of ik erop zou zitten wachten om met een uh, getrouwd stijl uh, op toer te gaan, weet je wel. Nee. Dus dat je, en ja, ik vond die show live, vond ik het ook niet nie heel goed of zo Die gast had een soort die had een string die uh, Ivanushenko. Oh. Die was hij de, de hele tijd aan het stemmen, want dat was een soort aluminium gitaar ofzo. Ja, en hij was... Het ja, was allemaal een beetje... Ja, het aluminium, dat, dat, dat werkt, hè? Ja, daarom. Ja. Het was echt... En hij was een beetje nonchalant en allemaal aan het... Het publiek een beetje aan het... Ik weet niet, het was niet zo'n goede vibe of zo. En ik had echt, ik had dus die eerste plaat gehoord en dacht, ja, deze... Het ook later aangekondigd, weet je. Die stonden in het begin nog niet op de affiche. En was het gewoon, ja, Ghost Woman komt ook zo. Oh, vet. Maar ja, daar dus, viel dus een beetje tegen eigenlijk. Oh, dat kun je dan zo twee. hebben, hè, dat de droom, ja. dat, uh, droom uiteens pad. Van ja. Van live, ja. ja. Maar, maar nu nog... spelen ze dus binnenkort ook op uh, Badlands uh, Festival in... Uh, Even kijken, Lottom. dan. staan ze daar ook, ja? Ja, ja. Dat is een van de headlines. Wat is de spond. datum van het festival? Maar misschien moeten we daar toch naartoe, jongens. Met een kistje tomaten en rotte ja. eieren? <laughs> <laughs> Om tegen ons aan te gooien. Wij spelen daar ook met uh, Pleasure Oh nee, nee, jullie niet. Nee, okay. nee, nee. Nee. <laughs> nee, ja, dat is 23 augustus. Dat is een zaterdag. Uh, dan spelen wij. En het is volgens mij vrijdag, zaterdag, zondag. Volgens dus, uh, mij kunnen we dan. We, ja, we, ja, denk ik uh, misschien. En er spelen echt best al veel echt vette dingen daar. Ja, but, uh, ja, gewoon echt leuke bands. Alles bij elkaar zo. Dus. Moeten we dan even... Of air dadelijk even... Ja, vrijkaartjes. <laughs> dan wordt die wel geld uitgegeven, <laughs> hè? <laughs> Platen kopen en uh, <laughs> kaartje komen Hé. Hey. Oh, sorry. Uh, ja. Iets meer bellen. muziek. Gijs, je had nog meer... Uh, even kijken. Ja, die, deze heb jij... We hadden hem allebei ja, op hadden staan. Ja, we hadden hem allebei erin staan, ja. Vond ik ook wel. Daarom, ja, dan moet die wel gedraaid worden eigenlijk ook. Ja, ja. echt wonderschoon. Ik ja. weet je niet of jij dat ja. kent, Bart. Nee, maar. nou de naam wel. Van de bandnaam, maar... Dat ik ben benieuwd. Ik denk dat ik het uitspreek als Frot. Ja. Uh, frotten. Ja, frotten. Ik, ik weet frot, niet waar ze van jij frot? komen. Weet jij nee, Frotten? Bij uh, Frotten. LA ook. Ook LA. Ja. ja, die jongen waar wij dus die uh, eerste plaat mee hebben opgenomen in dat huisje, die is een hele goede vriend van hun. Okay. Die boekt hun ook, volgens mij. Maar ja, ze doen nou niet echt meer iets, volgens mij. Maar die is ook boeker van heel veel... Ja, ook van Alalas en van echt superveel... Echt hele vette bands was hij. Bas Heijmans. En uh, de, ik weet nu dat wij... In dat weekend leerde ik dit eigenlijk pas kennen. Toen we die platentop... Of in die week dat we die platen opnemen waren. Hij liet dat zo horen. Maar volgens mij vertelde hij toen ook... Dat zij daar zelf nu... Ook niet meer zo heel erg blij mee zijn of zo. Dat dat, dat was echt dan... Ja, oh, ook 2014. Is ja. ook in die, een beetje in die tijd. En nu maken ze... Of die latere muziek van hen is best wel anders... Uh, ik vond eigenlijk dit, dit nummer vind ik heel vet en die eerste plaats wel heel cool, maar op een gegeven moment ben ik het ook een beetje kwijtgeraakt. Dus ik heb meer dingen van hun geluisterd, maar ik vond, di ja dit is wat mij betreft van hun echt wel uh, top-notch. Uh. Ja, laten we luisteren naar het nummer Lost My Mind, uh, album Patterns in 2014 van de band Froth. Ah, lieve luisteraars. De band Whisperdish. Ja, band. Het is eigenlijk een solo project van een meneer Tim. McNaughton uit Nieuw-Zeeland. En die wilde allemaal leuke, interessante dingen gaan doen. Maar toen kwam uh, Coronja En toen dacht hij, ik doe het allemaal alleen. En uh, naar nou, onze mening. Uh, nou, naar alle tevreden. Ja, echt goed. Ik ken ja. het niet, maar heel uh, Nee, Ik, ik weet, denk, ik weet denk ik weet bijna niemand. Ik weet het niet. <laughs> Daarna heeft hij ook... Uh, Yeah. Sorry, Dirk, we zijn even aan het praten. Nee, dat nummer heet... Uh, hij Maakt een uh, brugtje. Nee, no. je had het nummer <laughs> nog niet genoemd. Nee, allemaal... nou. Oh, zo. <laughs> ik weet het niet. Aha. <laughs> They don't ja, ik know. wist het blijkbaar ook niet. De flauwe grap was nog niet gemaakt. <laughs> ja. ja. Dankjewel. Nee, maar goed. Uh, ik, in alle eerlijkheid, we ik ook aan onze notities: dat we. Uh, je hebt dan je eigen likes. Dus ik had deze al geliked. Ja. Yeah en uh, nou ja, we gaan dit voorbereiden en ik merk dat ook bij jou, bij Dirk bij Steven, zo van, ja, je gaat dan dingen kijken van wat, wat, wat valt samen en daar stond dit nummer dus gewoon tussen het heeft een bepaalde groove inderdaad, een bepaalde positiviteit ja ik weet niet, het, het pakt hem op de een of andere manier maar niemand weet, kent het en ik, die meneer heeft ook verder uh, daarna niet zoveel meer uitgebracht dus, uh, klopt ook bij de titel van het nummer yeah. they don't know Exact. ze weten het niet Dirk, bedankt toch dat je ja. er bent. Nee, bedankt Dank voor, voor je bijdrage. Ja. Dus. Ja, ben je echt blij met mijn opmerking? Of Jawel, nee, serieus. Okay. Nee, dat nee, vind ik echt leuk. Nou, ik voel het zo, ja. ja, een beetje al de zo nee, evaluatie nee, nee, ja. achteraf als het radioprogramma voorbij is. Nee, nee, nee, nee, ik vind het juist leuk dat je er een cirkeltje van maakt. Ja, ja. absoluut. Ja. Nee, maar ik, maar ik het pakt me op de een of andere manier, dat heb je wel eens. Hey, laat, laten we dan nog weer eens uh, wat gaan luisteren van de EP. Volver Live 24 Session. Um, de volgende twee tracks. Uh, Anymore. Ja. Uh, ik, ik had trouwens nog de vragen, die hadden we net al wel off-air behandeld. Uh, dit staat uh, op Spotify op uh, FB, FBFR Record. Ja. Dat is wel een bijzonder label, of niet, Grijs? Dat is een heel bijzonder label, ja. ja. Heel obscuur, maar enkele platen vanuit. Nee, dat is, dat is uh, uh, Free Boost for Rollers, is het eigenlijk. En dat is een uh, skateboard, ja, skateboard, video die Jim ook volgens mij grotendeels heeft opgenomen. En die in die hele scene, die Tilburg skate scene. hebben zij daarmee nou ja, in ieder geval één video uitgemaakt. Misschien ook wel meer, maar ik, daar heb ik allemaal niet zo heel erg gevolgd. Maar uh, ja, dat, dat, en volgens mij heeft Jimmy hier gewoon gekozen... Maar we kunnen er ook free booths voor roll musicians voor maken als we oh, ja. willen. Dat dus misschien ook wel goed. Dat zal het dan wel zijn. Ja. Um, zullen we gaan luisteren naar Anymore? Yes. Van The People's Pleasure Grounds. Mm -hmm. Yes. En was het nou een beetje punk? Ja. ja. een beetje punk, hè? Ja. ja. ja. Dat was uh, Human Beds. Ja. Ja, ook van onze eerste EP. Um, die we dus ook in die, in die hut uh, daar hebben opgenomen. En um, ja, is ook wel een leuk vrouw, Want we, we kwamen daar eind van de middag of zo aan. En we hadden al die opnamespullen en die hebben we allemaal opgebouwd. En nou ja, dit en dat. En toen, ja, we konden het natuurlijk niet laten om toch maar meteen muziek te gaan maken. En uh, nou ja, toen waren er, op een gegeven moment zaten er al de nodige biertjes in. En toen dachten we van, we gaan nu niet meer beginnen aan die dingen die we allemaal serieus hebben voorbereid. Want er wordt toch niks. Maar toen had Jimmy nog een of ander opzetje. En dat was dus dit nummer. En daar hebben we toen eigenlijk heel snel even een soort van vormpje voor gemaakt. En daar zijn we elke keer, uh, eigenlijk s'nachts in die hut aan we daaraan gaan werken. Gewoon als we al redelijk stevig beneveld waren. En, uh... Oh, dat zeg je netjes. Ja, ja. ja. Dus is er een en liter, of, liter of twee bieren in je. Ja, dat ja, ja. Sweet, ja. En daar is eigenlijk, ja, ik wel heel blij mee hoe dat, uh, hoe dat is geworden. Dus als we jullie willen laten punken, dan moet er gewoon veel bier gedronken worden. Ja, ja. Ik denk het ja. Hm. En wordt er ook een beetje uh, gepit nog bij dit nummer? Of, uh... Ja, we hadden afgelopen zaterdag in uh, Café Wilhelmina in Eindhoven gespeeld en toen ging het toch wel een beetje los, ja. Tijdens deze Want de rest van de Set is best wel uh, ja, gewoon tranquilo en een beetje groovy ja. zeg maar. En, maar hierbij uh, willen mensen nog wel eens uh, losgaan. Ja. Ja, en ik uh, liep ook tegen de clip aan. Uh, ja, die is te gek. Hè. Online? Uh, ja. Die is echt te gek, ja. ja. Uh, wie heeft die gemaakt? Um, Weet je dat? Die is van uh, Studio Lift Muziek. En dat is ja, Niek. Goeie heet, naam. Ja. Trouwens. Niek heet hij met zijn voornaam. Ik weet even niet, hoe hij met zijn achternaar ja, komt. Kom ik zo terug. Complimenten. Je. Ja, uh. die, maar die jongen die is daar op een gegeven moment mee begonnen. Als een soort van animatie dingen en zo. En, maar die ja, die ja wij zaten nog redelijk, toen hij er net mee begonnen was, heeft hij deze clip voor ons gemaakt. Maar nu doet hij echt klussen voor, uh, voor Zeppelin, voor de Omroep. En uh, Kijk. Voor, uh, voor hij heeft ook voor, voor Joost, die gast van het Songfestival, heeft hij ook kiezen Dus die heeft echt wel, nu oh. echt allemaal grote, grote klussen. Dus die gast maakt echt, ik vind het heel toffe dingen die die uh, Hele goede stijl. Ja, ga die clip kijken op ja. uh, YouTube, is te zien volgens mij. En een hele leuke gast ook. Dus, uh, ja. Ja. ja, echt tof. Ja. Uh, gaan we nog even terug? Volgens mij ben jij nou even aan zet om uh, ja. echt helemaal terug in de tijd te duiken. Ja, we gaan weer uh, voor de jaren 60 in. Um, Veel bekantjes zie ik. Ja, dit is ook weer zo'n uh, zo obscuur uh, gebeuren. Waar dan zo'n band die volgens mij. Ja, dit was de enige single die ik kon vinden in ieder geval van ze. Um, 950 euro ja, ja, ja. Ik zag ik ook. Ja, ik dacht even van, bestaat dit überhaupt op vinyl, weet maar je wel? Ben jij ook zo'n zo fanatieke verzamelaar? Ja, wel niet van dit soort dingen, want je, ja, hier ga ik niet aan het beginnen. Je een betaal je echt de hoofdprijs voor. Ja, dat kan niet meer. Of je moet het uh, bij de uh, Brown Acid Series uh, terugvinden. Dat, niet dat je kan weekend. ook nog wel eens. Nee. Ja. Easy Riding Records brengt... Uh, Per twaalf nummers, volgens mij. We zitten nu op editie nummer 20. Of uh, 21, uh, volgens mij. al. Uh, met allemaal van dit soort diamantjes. Uh, maar dan op, uh, op langspeler zeg maar. Ja, ja oh, dat is ja. tof. Ja. Die, ja. Zoeken, die zoeken dan uh, dit soort obscure ja. muziek. En dan oh, zoeken vet. ze ook uit wie dit uh, destijds heeft uitgebracht. Ja. Als dat nog te vinden is. Want ja. soms vinden ze die mensen ook niet. Maar als ze te vinden zijn, dan gaan ze ook nog met die mensen in gesprek. Van ja, we willen het op de LP zetten. En oh, dat is echt cool. Voor betalen. En ja. dan, uh, ook, het gebeurde ook dat... Uh, uh, ze achteraf nog uh, bands uh, vonden waar ze hmm. al lang muziek van uit uh, staat. ook bracht. op de hoes, echt van uh, ja. is de, uh, ben je rechthebbende van de muziek van deze? Neem contact ja. met ons op, uh, we gaan ja. we komen eruit. Ja. Vet. ja, ja, ja. Je hebt de, ook wel van die nuggets-verzamelaars uh, of zo, maar die zijn, er zijn nog iets bekendere dingen. Maar dit is echt, ja, ik kon er ook eigenlijk heel weinig van vinden, maar wat me. Ja, ik, de, de drum groove die hier wordt gespeeld... dat is wel een van mijn uh, go-to uh, dingetjes, zeg maar, ook. Als je daar een jam-sessie gevraagd wordt, dan... Uh... Ja, dat is gewoon heel lekker. Dat is ook... Long Journey heeft hem ook. De, gewoon zo'n heartbeat, uh, basdrum... en dan gewoon helemaal... Ja, dan ga je gewoon meteen lekker in de... Ik, ik denk dat Ghost Woman hem ook bijna in ieder nummer heeft zitten. Dat moet bijna wel, want dat is gewoon <laughs> precies wat je wil eigenlijk. Ja. ja. Uh, zullen we hem opzetten, Juist. Uh, yes. Ja, laten we dat doen. Wait till the summer van uh, The Illusions... Thank you. silly rabbi. Bijzonder uh, einde. Ja. Yeah. Oh, sorry. Iets met uh, paddenstoelen. <laughs> ja, ik denk wel, ja. ja. en ik kwam ze ook tegen dat dit, deze. Uh... Gaat het, Dirk? Ja, ik. Oh, joh. Ik versliek me in zo'n paddenstoel. Ik wou het zeggen. Oh, ik krijg in één keer een kiebel mijn keel. Oh okay. jee. Dat het nummer. De, uh, de Chocolate Watch Band, die is wel een stuk bekender. Die hebben gewoon ditzelfde nummer of zo, maar dan. Uh, met, met een hele andere zanglijn en zo. Dus ik, ik was een beetje achtergrondinformatie over dit nummer aan het zoeken. En toen kwam ik tegen dat dit onder meerdere. Ja, meerdere, uh, door meerdere artiesten is opgenomen. Of misschien dat dat dan half dezelfde artiesten waren. Uh, Oké. Okay. Maar dat is. Ja. Dan hebben we de bandnaam volgens mij nog niet genoemd. Ja, dat wou ik doen. Oh, ja. Maar toen verschrikte oh, ja. ik met oh, mijn nou, eigen was tong. Het, ja. Ja. Was het? De Hawks. Hawks. Yes. Hawks. Loose lip Sink ship. <laughs> Ja. Ja, Klopt wel, hè? Want hij is aan het eind ook wel echt gewoon. Dan gaat, gaat hij een beetje brabbelen en zo. Ja, het schrijft, Raaskallen. Zo. Ja. Is het een hawk is het dan een zwijn? Volgens mij wel. Ja. Volgens mij, mij ik heb ook een plaat van. Ja, uiteraard een uh, die, die, kopie of een, laten we zeggen een herhaling. Ja, als dan uh, <laughs> ja. kun je stop met mijn werk, denk ik. Ja. Ja, de, de, deze hebben twee uh, singeltjes opgenomen. Meer niet. Meer niet. Meer kon ik niet vinden. Oké. Okay. Ja. Oh, dan heb ik hem niet. Ja. <laughs> nee, want ik heb namelijk een, een, een heruitgave van er zit zo'n zwijn op de voorkant in paars. Dus ik dacht, hé, hey, misschien heb ik weer goud in de kast. Ja. Hmm. Zonder dat je het zelf weet. Ja, dat gebeurt best vaak. Hé, hey, dan uh, komen wij uh, bij een bandje. Uh, blij dat je die in de lijst hebt gezet. Ja. Ja, die mogen uh, vaker behandeld in dit programma. Uh... Ja, de for Elevators. Ja. Die... Uh, ja, ik meen dat zij ook wel een beetje de, het idee van psychedelische muziek hebben uitgevonden of zo? De allereerste keer dat Psychedelic in combinatie met muziek gebruikt ja, werd, was door 13th Floor ja. Elevators. Ja. ja, en het schijnt was de, even kijken, die um, Tommy Hall, die gast die ook op de Electric Jug speelde, waar jij ook ja. al iets over had, ge die... Um, die vond het ook wel erg belangrijk dat ze onder invloed van LSD-shows uh, speelden en muziek opnamen, Want dat, ja, dat verbeterde dus die... Dat hadden. zie je op de hoeze wel. Ja, die gasten, <laughs> echt. En ja, Rocky Erickson, de, de zanger, is gewoon echt wel uh, legendarisch eigenlijk. Ja. Solo ook nog uh, leuk werk uitgebracht. Kun je, ja. dat, kun je dat toelichten, Gijs? Want ik heb dan uh, zo'n album en met één nummer wat ik dan heel vet vind. Two Headed Dog. Ja. Yeah. Dat vind ik echt... Ja. Te gek, mm -hmm. maar ja, waarom is, is hij zo legendarisch vanwege dat hij in de 13 voor het 11 zat? Of is hij, ja, ja, ik denk omdat hij dus inderdaad de eerste was die dat een soort van ja, het, het is voor die taak, want het is even kijken. Dit is uit uh, '67 en het is best wel, best wel wat rauwer dan de meeste andere. Hij had echt een andere, echt een. Nog diepere benadering van we moeten het echt helemaal uh, over zijn nek trekken of zo. Dat vind ik heel vet. Het is ook wel ergens een beetje punk of zo dat hij gewoon, ja, ja, toen wat bravere bands. En dit is wel echt gewoon, ja, heeft, en dat hij dat die gewoon de eerste was die zei: van oké, okay, psychedelica en muziek, daar, daar moeten we iets mee of zo. Dat ja, ik vind um... het wel leuk dat je het woord punk noemt. Want... Inderdaad ook best wel veel ruigere bent, die vonden hem ook helemaal geweldig. Dus in de zin van, ja, hij heeft blijkbaar iets doorbrekends. Overschijnends gedaan. Ja, en dat zij gewoon onbeschaamd de hele plaat vol douwen met die electric jerk. Word je helemaal geknet gek van. Dus die plaat op is gewoon continu dat. Ja, maar ook. Ja, maar dat is wel. Ik vind dat wel een vette keuze als als je gewoon. Ja, ja ze Beatles zouden al... dat nooit doen, want dan luistert het ja. publiek niet naar. Maar zij ja. hebben gewoon scheid. Zij denken gewoon, dit, dit is gewoon vet en dit gaan we doen. En daar dat vind ik heel cool aan. Dat hij gewoon zo heel, heel eigen of zo. En uh, ja, ja vette band. Ja. Ja, of of er is hier de naam Levitation al een paar keer gevallen. Uh, dat is ook echt een verwijzing. De, de, ze hebben dat festival, heten eerst anders. Ik ben even kwijt welke naam dat was. Uh, en welke band er ook, de, de Black Angels zitten achter dat festival, hè. Hmm. Uh, dat heeft eerst anders geheten en, en zij hebben een vijftigjarig bestaan, de 13 Floor Elevators, hebben ze gevierd op dat festival. Oh, ja. en toen hebben ze het omgedoopt naar Levitation en inmiddels is dat een studio in, uh, in Texas. Ja. Dus het is een studio in Frankrijk en het heeft uh, ook in Texas en Frankrijk, ik weet niet waar in Frankrijk precies, maar hebben ze ook echt een festival eraan Ja ja. Uh, ja, wensenlijst. Uh, ja, daar moeten we een keer heen. Ja. ja. <laughs> ja. Die, Plane, lijst is, jongens. die lijst is Plane. Al, al Plane. echt wel aardig lang, die lijst. Ja, ja, ja. Gewoon vastleggen. vastleggen, agenda trekken en gaan. <laughs> ik hoop dat wij nog een keer zo gelukkig mogen zijn omdat we dat mogen gaan spelen. Dat is oh ja, dat kunnen we ook uh... doen. Ja, dan, uh, dan til ik wel uh, jou, uh, ja, jouw trimstel. Ja, Ja, ja? ja juist. <laughs> uh, zullen we luisteren naar de 13th Floor Elevators? Yes. Uh, she lives in a time of her own. The American Revolution met Show Me How to Cry. Yes. Nou, dat lukt, lukt mij wel, denk ik hoor, om jullie te laten janken. Denk ik ook wel. Ja. <laughs> <coughs> ja, tof nummer ook. Ja. Het is, uh, ik vind het basloopje hier heel uh, lekker. Ja, een beetje funky. Best wel ja, die prikt er wel echt doorheen. Heel Actief. vet. Uh, ja. ja. En uh, ik las ook dat uh, Michael Lloyd. Die is ook um, van de West Coast Pop Art Experimental Band. Die is uh, misschien... wat beroemder. Ook ja. wel, ja. Hele mooie hoes hebben die. Ja, dat is ja. ook een gekke band. Ja. Die heeft ook deze uh, plaat geproduceerd. Of in ieder geval, die heeft die band geproduceerd. Ik weet niet of die echt deze plaat. Maar dat, ja, dus die was daar ook in ieder geval bij betrokken. En dan kun je denk ik ook wel een beetje. Ja. Hé, hey, dan gaan we nog even twee tracks luisteren van de nieuwe EP. Yes. Um... Oh ja, Bart komen we bij. Je had, nog een, je had ook een mooie vraag voorbereid, zie ik. Ja, nou, sowieso. Uh, ik denk dat wij eh, allemaal best wel enthousiast zijn over wat we horen vanavond. En we ook wel enthousiast waren over de wens eigenlijk uh, waar je hiervoor in zat. Ja. Yeah. En ik vroeg me eigenlijk af of wij misschien uh, met z'n allen van. Ja, waar gaat dit heen? Hè? Zo van, is dit niet serieus of is het vooral iets wat jullie leuk vinden? Of hebben jullie een soort van ja, horizon van nou, daar willen we naartoe? Ja, ja kijk, ik, heb wel, ik maak al best wel even muziek en ik heb wel geleerd... dat je kunt dat niet, uh, niet afdwingen of zo. Dus je kunt wel... We, we hebben... Ik, ik, ben ook, ik werk ook niet al te veel om gewoon tijd te hebben om muziek te maken. Dus ik neem het heel serieus en ik vind het heel vet om te doen. Maar het is, ja, we hadden het er net al over hoeveel het kost om een plaat op te nemen... Ja, als je duizenden euro's bij elkaar moet sparen met showspelen en uh, het, het, het is gewoon zo, um, het moet allemaal net op de goede manier bij elkaar komen, wil het echt zo helemaal ontploffen, maar onze ambitie is wel, wel echt groot en uh, ik vind het ook gewoon heel erg leuk om te doen um, en wij allemaal, ik bedoel, ja, we worden er zeker niet rijk van. Blijf eens af en toe wat over, maar het is niet. Uh... Nee, maar zo bedoel ik het eigenlijk ook niet. Hè? Ik heb wel het idee dat, het, laten we zeggen, er zit wel potentie in. Ik denk wel. Ja. Dat, uh, je hebt verteld ook dat jullie het voorprogramma van de OC stonden. Ja. Bijvoorbeeld, jullie hebben best goede connecties. Ja. ja. Dus er zit wel een soort van uh, opstijg in. Ja, zeker. In. Dus en daar, daar zijn we ons wel heel goed van bewust. En, um, ja, daar ja, dat wil je wel zoveel mogelijk uithalen, natuurlijk. En. Uh, we hebben ook gewoon een goede boeker nu. Die ook wel echt gewoon goede shows voor ons kan boeken af en toe. En die ook wel meedenkt over wat we wel en niet moeten doen. Want je kunt, ja, je kunt wel elke week in, uh, in een café uh, de natte handdoek spelen voor uh, 150 euro. Maar dan ben je ook die band, weet je wel. Dus dat, daar zit best de, wel de veel in. De en dan natte je... handdoek? Wat is dat? Dan ben je de natte handdoek dan. <laughs> ja, of, weet je, er zijn gewoon... Dan vind ik de, vind, de gebruikte handdoek vind ik beter. Ja, dat is ik beter. <laughs> nee, maar wat ik, wat ik nog wel heel uh, meegeven. Je hebt uh, de EP. E uh, staat op uh, Spotify en uh, alle, al die online uh, kanalen. Mm. Uh, maar ook op YouTube uh, uh, zie je het beeld erbij. En ja. Het spat wel echt van het scherm. Jullie hebben echt plezier. Ja, zeker. Uh, en dat is wel belangrijk. Uh, toch nog een klein stapje terug naar SonicWip. Daar stond Graveyard... Ja, er was weinig het, het bezieling was, meer uh, over. Ja, ja, precies. Het zag echt... er echt uit als een boetje. Ja. Ja. Uh, ja. ja, daar komt dan ook niet meer over of zo. Ja. Dus nou, we hebben ook wel echt... Want hiervoor speelde ik dus in... Uh, we hebben het al over gehad een Small Breed. En dat was best wel ingetogen en heel erg... Ja, het was echt een puzzel altijd. Er moest van alles gebeuren. Er hadden ook heel veel instrumentatie en zo. En dit was ook wel een verademing in die zin dat het gewoon... Het, um, het belangrijkste is gewoon dat het keihard grooft En dat mensen een beetje dat het een beetje hype heeft of zo. Dat het een hm. beetje... En dat, we wilden niet te veel gekke instrumenten. Gewoon een gitaar, een bas, een drums en een, een zang. En gewoon nummers maken die een beetje catchy Ja, die of, catchy of zijn harp. en die gewoon lekker... Ja, blues. <laughs> maar gewoon dat uitgangspunt, dat het gewoon... Um, ja, vooral de groove en uh, de energie moet goed zijn. En dat, het is ook heel leuk om live te spelen. Omdat die tempo's zijn gewoon lekker. En ja, dat, dat was ook een beetje de... De manier hoe we ermee zijn begonnen, Zo van, we willen gewoon lekker, lekker een, beetje, een beetje punken op het podium af en toe. Weet je wel? Een ja. beetje lol hebben en, uh, en dat, dat lukt nog steeds heel goed, het is superleuk leuk. Uh, het gaat ook wel gewoon goed, lekker, uh, lekker bezig. En je hebt nu dus dan die live opname en wanneer kunnen we dan ja, de plaat verwachten? Zeg maar? de... Ja, dat is moeilijk te zeggen. We, hebben, we zijn nu dus muziek aan het schrijven. Uh, en daar, gaan we... daar wil je niet over haasten. Nee, dat vooral ook niet, want we hebben dus vorig jaar of ze hebben we ook wat muziek opgenomen, daar zijn we dan toch eigenlijk met sommige dingen net niet helemaal blij mee ofzo. Dus ja, je kunt maar één keer je eerste plaat uitbrengen. We hebben gezien, dan duurt het liever een jaar langer dat, het echt, dat we echt ja. iets hebben van oké, okay, dit is vet en dit moeten we nu uitbrengen dan dat je... Ja, ik zat met mezelf een beetje te overleggen van, hè, van is dit dan wel het goede moment om hè, die live-opname uit te brengen, nou. maar misschien juist wel, inderdaad. Gewoon lekker spelen ja. en gewoon lekker... Ja, ja, het is, het is het podium quality, pakken. die yeah. goed opgenomen, een hele mooie samenvatting van je eerste ja. werk. Ja, ja dat. Nee, ik zat gewoon te zo van, ik denk van, nee, omdat ik, ik, ja, laat ik zeggen, ik waardeer het heel erg, jullie muziek. Hè. Ja. Ik, ik, ga, ik ga er goed op om het zo maar te zeggen. Ik denk ook wel echt dat er potentie in zit. Dus ik dacht van hé, hey, wat, wat zou nou mooi zijn om momentum te pakken? Yeah. Maar misschien is dit wel juist een goede keuze. Ja, als je echt zeg maar, alles helemaal goed wil doen bij zo'n plaat uitbrengen. daar komt zoveel bij kijken. met de timing en met allerlei marketing. dan kun je helemaal in. Ja, die hele muziekindustrie is wat dat betreft ook gewoon een industrie. Ja. En uh, dus stel dat we nu alle muziek klaar hadden. dan ben je nog steeds een jaar verder voordat er überhaupt een plaat uitkomt. Want je gewoon al die dingen moet plannen en alles moet regelen. Dus ja, ik verwacht niet dat er, dat er volgend jaar in 2026. misschien hopelijk eind zes, dat we dan een beetje kunnen beginnen met singles of met dat het dan een beetje gaat lopen. En nu lekker veel spelen en op gave plekken. En muziek opnemen, muziek, demos maken, nieuwe liedjes schrijven. En die nieuwe EP de eten in, Sodomieteren. Op wereldbekende omroepen zoals Omroep goole. Juist. Pop, pop, pop, pop, pop, Lokale Omroep goole. ik ga een nummertje even kijken, dan moet ik even spieken. Dat is het vijfde nummer op de EP, Turn the tide opzetten. Ja, komt ie. Hoeveel seconden, Steven? Negen. Negen? Ja. seconden. We zaten een beetje te kletsen. En te knabbelen. Bart. Ik hoor allemaal gekraakt en crunch. Dat was Buchanan Hammer. Yes. Ja, een cover dus. Ik vertelde het net al, maar dat is de enige cover die we nu in ons set spelen, ja. Ja, en ik wou dat we dit liedje hadden geschreven, maar het is helaas... Heel aanstekelijk. Ja, supergoed. Gitaar heeft je die ho, ho, ho op de achtergrond. Who are you calling a ho? Niemand. Oh, nee. okay. Achtergrondzang oké. Achtergrond zag maar Ja. Ja, heel fijn. Ja. En dat nummer daarvoor... Uh, Turn the Tide. Turn the Tide is uh, gezongen ook door onze leadgitarist, door de solo-gitarrist. Dus ja. het is niet... Uh, Jim heeft hem wel, zeg maar, de, de, uh, gedeeltelijk het, het liedje eigenlijk bedacht. Maar op een gegeven moment hebben we gedacht van, misschien moet Ino hem gaan zingen. En die heeft toen een tekst geschreven en uh, wat mij betreft ook echt... Ja, een, ik vind het misschien wel het beste liedje van onze live plaat ook. Uh, gewoon lekker, uh, komt, komt er goed uit. Ja, ja. absoluut. Dan uh, hadden wij ook nog wat muziekjes meegebracht. Ja? Die wij uh, relateerden aan uh, The People's Pleasure Grounds. Dit? Mijn, mijn tweede bijdrage van vanavond. <laughs> hè? Ik heb, ik Jij mag ik heb, ook nog wat zeggen. Ik heb ook nog ja. wat te doen. ja Nee, <laughs> nee het is ook wel... Uh, ja, oké. Okay. Uh, uh, ja. Uh, Moon. Ik ken, zeg, dit, ken dus je niet. Ik ken, ken je niet, Ja? ja? Nou, uh, ik ken... Sorry? Moon. Steven? Ja. Ja, nee. Jij kende dit niet? <laughs> Dat komt dus voor, hè? Ja. Huh? Ja. heb je mij toch niet goed geïnstrueerd, Bart. Dit ja. vind ik echt bijzonder. Ja, dit zijn twee broers. Tom en Gijs Jong. Ja. En die heb ik de... zo vaak gezien, die gasten. Ja? Nou, hmm. Ja, Bart, ik kan vast ook al. Bart huh? is nog een beetje voorbijsterd. <laughs> ja, die gaan ja. ook al wel even mee. Ook al wel ja, ja. een jaar of tien of zo. Die doen er echt al een, ja, echt mega goed. 2013 zijn die jongens begonnen. Het zijn twee broers, Tom en Gijs. En die hebben een neef, Timo. En die komen uit Aalriksel. Ja. Die zijn daar begonnen met... Uh, ja, de muziek die precies in dit uh, genre past. Uh, ik noem het maar... Psychedelic surfing in the garage. Ja. <laughs> ja. Mooi ja, is gewoon, gewoon, nou ja, maar goed. De, de, de, uh, ik denk, ik, uh, ik gooi het maar in, uh, in, die, in die koker dan. Ja, maar ze doen het echt goed. En super goede live performance. Ja, ik echt dus, hoor. Ik, ik, ik ging dus uh, mezelf voorbereiden uh, vorige week voor deze show. En toen dacht ik van, ja, wel een, een beetje een, een uitdaging voor mij. Hè, want mm. uh, ik ben meer van het knallen. Hè. Ik wil gas geven. Met Als er uh, geen fuspedaal bij zit, nee, dan uh, jou uh, niet voor uh, mij bellen. eigenlijk niet. Nee. Ik had gewoon iets in de kast staan. Deze plaat dus. Ja, ja. En toen dacht ik van, hé, wat heb ik gekocht? Kom ik daar nou eigenlijk aan? En dan wist ik eigenlijk niet meer. Oh jawel, Paaspop, denk ik. En, maar, maar, maar internet weet alles. En toen ben ik zo een beetje als server erachter gekomen dat ze dus in 2017 op Paaspop gestaan hebben. Hm. En uh, wat ik ook wel grappig vond, toen ze in 2017 later dat jaar in de Effenaar, of was het eerder in het jaar, ik weet niet. In de Evenaar hebben ze een. Uh, release show gehad en toen hadden ze dus uh, op de de de, de platenhoes. ik heb wel uit ik heb de plaat niet bij steven dan was je een beetje verbogen over ja, dat vind je wel meer maar ik heb wel een plaatje en op de, de de de hoes staat een, de, uh, een blik uh, moon brew want zo heet de plaat moon brew en een, een, een interessant sinistre detail uh, 6,66 alcohol mm. Mm. Mm. geloof jij het? ja en dat kon je dus bestellen tijdens een uh, release show in Efna. Zal zijn, nou nee. niet met te drinken zijn, denk ik, 2017. Maar... Nee, maar die stickers die zijn er nog wel. Die ze gewoon over die bleekjesultenbrouw heen hebben geplakt. Oh, Dat zag ik laatst op internet. Oh. Dat is zo vet. Je kan ja. dus voor een halve liter blik... ...kun je dus van die ja. overschuifhoesjes... Ja. Voor cola. Van, ja. Die, ja, die wil ik echt hebben. Ja, dat snap ik. Ja, dus jij wil zeker. Je kijkt gewoon op je werk... Uh, praktische doeleinden. Ja. Dus. Ja. Bij het werkoverleg. Ja. Ja. Ja. Dus, dus het spat nou wel uiteen. één. denk je, lekker speciaal biertje. Dat is gewoon Schultenbrouw met stickers. Ja, maar... Hebben. zoiets ja. Hey, <laughs> mijn favoriete bier van het moment is Schultenbrouw IPA. Oh ja. Mogen wij wel reclame maken voor.? Uh, al deze? Nee, ja, eigenlijk niet. Hè? Nee, nee, nee. Dus, Jij had het over Moonbeer. Nee. Dus uh, ja, knip... maar dit is niet, niet bestaand. Uh... Dit knippen we eruit straks. Ja. Als we hem uh, knippie, uploaden. Knippie. Knippie, knippie. Ja, um, Daar is het universum in uh, Steven. Ja. Dat kan niet meer. Ja, ja. Dan kom, moet je, je eerst een ruimteschip kopen. Ja, precies, ja. Ja. Aldi, Aldi, Aldi, <laughs> Aldi, Aldi. Aldi. <laughs> <laughs> Bart, jongen. Hey, zullen we gaan luisteren? Yes. <laughs> ik vind het niet kunnen, Steven. Nee, we knippen uh, dit gewoon knip, uit. knippen eruit. Moon en dan uh, van hun volgens mij eerste plaat 2017 uh, Moon Brew, zo heet die plaat en uh, het nummer heet Mary Joanna Ja, was was het? Babe Rainbow. Babe Rainbow, ja. ja. En dan Secret Enchanted Broccoli Forest. Ja. Wat? clip is ook <laughs> erg de moeite waard. Die zou ik je ook van harte... Ja, ik, deze band uh, ja, ben ik ook wel eigenlijk toch wel heel erg fan van. Qua ja, dat hele zorgeloze leventje wat zij ook volgens mij wel gewoon hebben. Zo ziet het er in ieder geval wel uit. Daar straalt hij echt aan alle kanten vanaf. En heel uh, veel broccoli heel veel broccoli, <laughs> mm. broccoli. En ja, ik, nou ja, dit, dit is van hun eerste EP die dus ook overigens echt uh, bijna niet, uh, niet meer te krijgen is. Ja, of je moet echt heel veel geld neerleggen via discogs of zo, maar de, en die weigeren ze dus te, te herpersen. Wat erg jammer is. Ja, hm. doe, maar dat is natuurlijk raar. Maar uh. schaars te creëren, dirk. Schaarste Denk klieren. ik dat het daar wel mee te maken heeft. Ja. Ik heb laatst zelf een uh, een, zeg maar een opname die ik had, die heb ik laten persen in België. Oh ja. dat, was, dat was 30 euro. Ja, maar dan heb jij geen officiële persing... maar dan heb je een latte-cut waarschijnlijk. Een, een, een latte-cut? Ja, dat, dat doen ze de muziek met een pen... Nee. snijden in een blanco vinylplaat. Dus, terwijl de muziek gewoon draait... En die, ja. die, die pen die, die trilt, althans, ook maar zeggen, die, die groef die je nodig hebt erin. Dat zou zo maar eens kunnen. Ja, Dave van Raven had ook zo'n apparaat gekocht. Die, die Printen gewoon zelf zijn uh, obscure singeltjes voor 950 euro thuis. <lacht> gewoon een YouTube aanzetten en dan uh, nee, voor, ja, de ja. voor in de disco. Ja, zijn je wel, ja, maar ja. Dat, dat kan dus. Dat kan goed. In de disco gewoon. of op Disco. Oh, nee, om gewoon te draaien zeg maar. <lacht> gewoon als je, als je plaatjes wil draaien en je wil gewoon al die vette singles die niet bestaan. dan kun je die gewoon ja, op die manier inderdaad met zo'n. Ja, ja, ik was wat echt. Dan valt die nou wel door de tand. Ja. Nou weten we allemaal dat hij ze zelf uh, in elkaar. Ja, uh, ja maar Bart, je <lacht> hebt ook nog eens van dat uh, serieuze stereo. Uh, spul in huis. Ja, klinkt dat dan ook nog ja, een beetje? Dat wil ik dus zeggen want wow, het klinkt okay. echt heel goed. Ja. Maar die groeven, die slijten wel sneller uit. van dat ik het. Dit was wel leuk. Het was dus van, uh, het was een opname van Roepen hmm. van 3 voor 12. En ik vond dat een hele goede opname. En onze lieve vriend Michiel Duizings. Hmm. die had dat dus geript. En wij waren er ook allemaal bij. Dus je hoort ons ook roepen in het publiek. En ik dacht, jij ja, doet doe dat gewoon. En toen ging ik het luisteren en dacht ik echt, ja, dit klinkt echt goed. goed. Hmm. Dus misschien is dat nog een, ja. een optie. Ik heb inmiddels geaccepteerd dat we over 11 uur heen schieten. Oh, oh dat is mooi. <laughs> ik wou eigenlijk zeggen, kunnen we snel nog iets over Babe Rainbow zeggen? En dan gaan we afkondigen. Goed. Dit is wel een mooi verhaal weer, Bart. En we weer iets geleerd over de latte-kut. Ja. <laughs> Met of zonder suiker ja, je, je krijgt een hele andere voorstelling Als je dit letterlijk vertaalt ja. Het is elke uur geweest, nou mag het <laughs> uh, Komen we aan bij de laatste track ja. uh, Van de EP yes. Dat is dan tevens ons sla slaapliedje uh, En dan uh, bedanken wij de luisteraar Dankjewel luisteraar ja. uh, Dirk, dankjewel Ja, jij ook hè ja. uh. Nul fout Hey Gijs, wil je niet nog een keer terugkomen? Ik vond het eigenlijk wel leuk. Ja, ik, ja, ik vind het wel leuk om af en toe radio te maken. Kom, en dan doen we is. dan echt wereldmuziek, goed? Dan <laughs> ja, wil je dat echt graag. Nou ja, ja ik vind het wel leuk. Ja, Bart ja. en uh, Shores uh, die, uh, die zinnen echt heel erg op, een, uh, op nog een wereldmuziekeditie, Zoals ze we die bij naar radio gedaan hebben. Tijdje terug. Oh ja, ja, dat het, uh, Daar gaan we nog uh, een keer doen. Ja. Dan gaan we Gijs ook uitnodigen. Ja, ja. deze... Ja. Uh, Dankjewel je wel voor je mooie verhalen. Ja, jullie ook voor yes, de sure. I I know know muziek. Echt heel leuk om uh, te doen. Dank en, jullie wel. Ja. Heerlijk, dank je. Dan gaan we naar de laatste track van de uh, nieuwe EP van de People's Pleasure Grounds. Uh, Time for Love. Ik zeg so wel, wel trusten. En tot u. over twee weken. Houdoe.